Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een deel van het New Yorkse vliegveld JFK is ontruimd. vanwege berichten dat er is geschoten. Het gaat om twee terminals waar internationale vluchten vertrekken en aankomen. Agenten zeiden tegen passagiers dat ze zochten naar iemand met een vuurwapen. Maar inmiddels lijkt het loos alarm te zijn. Volgens de autoriteiten zijn er geen patroonhulzen gevonden en ook geen slachtoffers. Reddingsdiensten in de Amerikaanse staat Louisiana hebben 20.000 mensen uit hun huis gehaald vanwege de hevige overstromingen. Het dodental is inmiddels opgelopen tot vier. De overstromingen in Louisiana begonnen voor het weekend als gevolg van zware regenval. Inmiddels is het weer beter geworden, maar op sommige plaatsen stijgt het water nog steeds. De doodgeschoten man in Milwaukee en de agent die de kogel afvuurde zijn allebei zwart, zegt de Amerikaanse politie. De identiteit van beide werd bekendgemaakt nadat het slachtoffer door zijn moeder was geïdentificeerd. De politie van Milwaukee zegt dat het slachtoffer al vaak met de politie in aanraking was geweest en dat op camerabeelden duidelijk te zien is dat hij gewapend was. Hussein Bolt heeft op de Olympische Spelen geschiedenis geschreven... door voor de derde keer in zijn carrière goud te winnen op de 100 meter. Hij liep het koningsnummer in 9 seconden en 81 honderdste. Het zilver was voor zijn rivaal Justin Gatlin uit Amerika. De Zuid-Afrikaan Wade van Niekerk heeft op de 400 meter een wereldrecord gelopen. 43 seconden en 300ste. Het vorige record dateerde uit 1999 en stond op naam van Michael Johnson. En de Nederlandse hockeyers hebben zich overtuigend geplaatst voor de halve finales. Ze versloegen regerend wereldkampioen Australië met 4-0. De halve finale is morgenmiddag. Oranje speelt dan tegen België. Het weer. De dag begint hier en daar met een mistbank. In het noorden kan vanochtend een bui vallen. Later op de dag meer zon, vooral in het zuiden. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM -M -M. Met nu ZFM in de ochtend Looking around. Shine, shine, shine, shine, shine, shine, this time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 Ik heb een beetje meegebracht. Ik heb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 Zelfs dat Tot dan!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 It's good.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 About to go down Right now, baby